4 uur, Mark Visser met het NOS Journaal. Kredietbeoordelaar Standard Poor's heeft de Verenigde Staten de AAA-status ontnomen. De status is met één stap verlaagd naar AA+. En dat betekent dat er twijfel is over de betrouwbaarheid van Amerika... op het gebied van de terugbetaling van alle schulden. In de verklaring van Standard Poor's staat dat het vertrouwen in de grootste economie ter wereld... de afgelopen dagen is afgenomen. Door de dalende beurskoersen groeit de twijfel of de VS een oplossing kan vinden... voor de oplopende staatsschuld... Het is voor het eerst in de geschiedenis dat de VS de triple-E-status wordt ontnomen door een kredietbeoordelaar. Eerder deze week besloot een andere belangrijke kredietbeoordelaar, Moody's, dat de VS de triple-E-status voorlopig mag behouden. De terreurverdachte die in 2009 een vliegtuig probeerde op te blazen dat onderweg was naar Detroit, wil een andere rechtbank. De Nigeriaan Umar Farouk Abdelmatalab zegt dat hij bij de rechtbank in Michigan geen eerlijk proces kan krijgen... Eerste kerstdag 2009 probeerde de man het vliegtuig van Amsterdam naar Detroit op te blazen met explosieven. Die had hij verborgen in zijn onderbroek. Volgens Abdul Matalab is hij na zijn arrestatie door Amerikaanse agenten niet op zijn rechten gewezen. En ook zou hij zijn ondervraagd dat hij in het ziekenhuis een verdoving tegen zijn brandwonden had gekregen. Daardoor zou hij niet volledig bij bewustzijn zijn geweest. Abdul Matalab vindt dat zijn verklaring niet tijdens de zitting mag worden gebruikt en hij eist een andere rechtbank. Feyenoord is de eerste koploper in de eredivisie. Rotterdammers wonnen de openingswedstrijd van het seizoen... tegen stadgenoot Excelsior gisteravond met 2-0. En beide doelpunten vielen na rust. Ajout Excelsior-spits Fernandes die maakte de 1-0. En de tweede treffer was een eigen doelpunt van Van Steensel. Het weer bewolkt en overdag buien. En het wordt dan een graad of 21. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1, Max. Roger, seven, four, seven, nine, eight, three, four, Nachtvluchten, met Frank van Dijl. Goedemorgen, het derde uur alweer van nachtvluchten van zaterdag 6 augustus 2011. De vaart zit er lekker in. Straks tussen 6 en 7 zit hier de lucht- en ruimtevaartdeskundige ingenieur Renate van Drimmelen... die de industrie adviseert over energiebesparende installaties. In het uur eraan voorafgaand komt de hoogleraar rechtsfilosofie Andreas Kinniging aan het woord. En in dit uur hoort u Karitefse in een aflevering van Caros Dolce Vita. Ze werd op 6 augustus 1938 geboren, doorliep de kweekschool... en begon haar carrière als danseres in Moulin Rouge. Ze groeide uit tot een veelgevraagd en geprezen actrice... presentatrice en kunstschilder. De laatste jaren schitterde ze in de remakes van Het schaap met de vijf poten. In 2005, nee, pardon, ik moet zeggen 2006... was ze bij Carl Johan de Zwarte gast in het programma Dolce Vito... En dat moet natuurlijk zijn Deutsche Vita. Afgelopen april stond ze voor het laatst op het podium. Ze gaat het naar eigen zeggen rustiger aandoen en zich meer richten op het schilderen. Caritévse wordt vandaag 73 jaar. We gaan vijf jaar terug in de tijd. En als we de presentator goed beluisteren, hadden we toen al net zo'n belabberde zomer als dit jaar. Goedemorgen. De kans is groot dat u nu dicht bij de kachel zit. Thuis of in uw kerven. Of in de stromende regen. Op de fiets. Misschien wel met een draagbare radio. Ja, de ouderwets Hollandse zomer is weer terug. Regen, wolken en hier en daar. Een straaltje zon. Nou, voor een radioprogramma het ideale weer natuurlijk. Want ja, wij zagen de luistercijfers in die hete juli-maand... als een speer naar beneden kelderen. Eh, dat u er nu weer bent, ligt niet alleen aan het weer, hoor. Het heeft ook te maken met het feit dat we sinds een week weer live in de lucht zijn... en daarbij ook nog eens boeiende gasten aan de ontbijttafel weten te krijgen. Zoals vanochtend, Carri Tefsen. Goedemorgen. Hallo, allemaal. Ja, bent u een beetje een ochtendmens? Uh, ik ben het waarschijnlijk wel, want ik vind het eigenlijk heel erg lekker om vroeg op te staan. Maar omdat ik meestal in het theater werk en dan om een uur of half twee of zo thuis ben. Ja, dan ga je toch steeds later opstaan, helaas. Ja, en, en gaat dat opstaan gepaard met uh, vaste rituelen? Um, ja, ja. Ja. Ik uh, mag bijvoorbeeld geen dikke boterhammen eten, want dan word ik veel te dik. Dus dan neem ik een uh, shake van uh, sojamelk met uh, Herbalife-poeder. Uh, en Oep. vitaminepillen. <laughs> maar ja, het werkt wel hoor. Het werkt wel. Ja. Ja. En, en ben je dan iemand die, die, die uh, meteen de radio aanzet, de krant erbij pakt? Uh, nee, de, ik, ik hou ontzettend van stilte. Ik moet een beetje op gang komen. Ik uh, heb een uh, lekkere poedertee uh, die ik uh, drink. Uh, dus ook heel goed voor me. En uh, nou goed, dan uh, zit ik voortdurend op de klok te kijken. Maar ik woon naast een kerk, de Zuiderkerk. En dan kijk ik dus voortdurend even naar buiten hoe laat het is. En dan, uh, ja, alles is getuimd in mijn leven eigenlijk bijna. Ja, en vind je dat prettig? Uh, het is er. Ja. En ik weet niet, ja, ik vind het ook heerlijk om niks te hoeven. Maar dan is het vakantie. Ja, goed, we praten zo verder. We gaan even naar uh, We zijn toch op de wereld om elkaar om elkaar? En het schaap met de vijf poten, waarvan oh, de opnames nu lopen, hè, voor een moderne versie. Ja. Daar praten we zo even over. Oké. Okay. Vriendschap, liefde, broederschap. Komen nader, stap voor stap. Ja, dat is waar. Inderdaad.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 Naast de liefde is de kurk, waarop we alle drijven. En we winnen op de wereld om elkaar, om elkaar, om elkaar, om elkaar, om te helpen, Ja! We winnen op de wereld om elkaar, om elkaar, om elkaar, om elkaar, te helpen, waar. Ja! Mensen deelten samen het brood, helpt elkander in de nood. Als je buurman armoe lijkt in stilte zit te treuren Probeer hem dan met wat menselijkheid een beetje op te beuren Oh, we wenden op de wereld om elkaar, om elkaar, om elkaar, om elkaar, om elkaar te helpen, nietwaar ja! We benden op de wereld om elkaar, om elkaar, om elkaar, om elkaar, om elkaar te helpen, nietwaar Leeft een vrouw in eenzaamheid, dan moet ge wel bedenken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 Die treed schloort de dageraad, die ons het licht gaat brengen. De zon die ons alle kwaad, op aarde zal verzingen. Want ja! we zijn ja! op de wereld om elkaar, om elkaar, om elkaar, om elkaar. Telpen die waar. Ja! We zijn op de wereld om elkaar, om elkaar, om elkaar. Op Tessus zat al mee te zingen, want ze zit er middenin... omdat de opnames van Het Schaaf met de Vijf Poten... Uh, ja, op dit ik moment... zit er echt middenin. Ja. Helemaal. Dit, uh, dit was de oude versie. Ja. Komt er een nieuwe versie? Er is een nieuwe versie bezig uh, op te nemen. En uh, die wordt, uh, ik zal maar meteen zeggen... Een, nee, 23 december, dus vlak voor kerst eigenlijk... Uh, bij de Cairo, om half negen... Ja. Uh, uitgezonden. Uh, ik denk dat het dan zender 2 is of zoiets. Hè? Mm. Nou, echt, ik raad iedereen aan om te kijken. Ik heb gisteren uh, deel 4 gezien en ik vond het uh, ontzettend goed uitzien. En uh, het is leuk, het is een beetje vertederend. En er zitten dus die li leuke liedjes in, mensen verlangen naar dat soort dingen heb ik het gevoel. Ja, nou, wat ik eigenlijk bedoelde is met uh, die nieuwe versie van dit liedje. Van de dat liedjes zit, is, uh, is een beetje een beetje arrangement aangepast. Dat wel. Maar dat dat. Uh, ik denk als je niet beter weet, dat het gewoon klinkt zoals het vroeger was. Ja. Het is misschien net eventjes een moderner arrangement, maar dat is helemaal niet zo slecht. Uh, niet met beats en rb nee, nee, dingen eromheen. Nee, gesproken. Niet van. opgeleukt, zeg maar. Nee, nee. nee echt niet. Um, het is in, in die zin opgeleukt dat uh, Frank Houtappels uh, het um, bijgeschreven heeft, zal ja. ik maar zeggen. Ja, want het is natuurlijk uh, het toch is, wel een beetje gedateerd als je die ja, oude zo Ja, het is, of is uit 69, 70, ja. zoiets. In, uit, in die tijd spelen we het ook. Want... Um, de kleding en zo, en de pruiken, dat is ook he helemaal ja. 69 zo'n beetje. Nou, er is veel veranderd, hoor. En weet je wat opvallend is? Iedereen rookte nog. Ja. Er staan overal in de koor asbakken. Uh, we zitten in de wasseretten zitten we te roken, weet <laughs> je wel. Het is echt te gek. Maar... Heerlijk. Ja. Ben je een roker? Nou, Zelf? ik moet wel, want ik ben ja, opoe dus. op Withof, ja. Die is erbij geschreven. Uh -huh. Ik, ik ben geen uh, figuur van vroeger. Die, uh, die opo die heeft er één of twee keer ingezeten, maar meer niet. Maar ik word er dus steeds ingeschreven. Dus echt een, een grote eer. Ik ben er ontzettend blij mee. Ja. En uh, ja, die heeft een sigarenwinkeltje. Dus die moet het goede voorbeeld geven. Die zit dus Dat constant te ook. Ja. Ja. Ja. Maar rook je zelf ook in dagelijkse? dagelijks nou, leven? Nou, ik, ik puf. Ik inhaleer niet, ik buf ah, okay. wel eens voor een de gezelligheid sigaar. mee. Ja, ja. Ja. Zeg, uh, er is dus nu dat schaap met de vijf poten. En wat staat er allemaal nog meer op het programma het komende seizoen? Nou, um, dan ga ik even met vakantie als het klaar is. Dan ja. is het zo'n beetje september. Mm -hmm. ga je? En uh, ik ga naar Spanje toe. Ik ga eerst veertien dagen uh, verschrikkelijk op het strand liggen. <laughs> Waar in Spanje? Uh, ja, ergens op de helft aan de kust. En uh, daar heb ik een appartementje, dus dat, uh, daar kom ik ook thuis, zeg maar. Ja. En dan, uh, we hebben een hele oude camper... Die uh, staat daar nu gestald. En die willen we toch liever in Nederland hebben. Omdat we dan ook weer een beetje... Uh, bijvoorbeeld door Frankrijk kunnen scharrelen... als we daar zin in hebben. Ja. Maar um, we willen hem vooral dus nu naar Nederland brengen. Dus dan gaan we heel langzaam in 14 dagen naar huis rijden. Dan zijn we ongeveer een maand weg. Ja. Een hele oude camper, daar gingen jullie altijd al mee op vakantie? Ja, met hem ja. daar zijn we met de kinderen vroeger mee weg geweest. Ja. En er is niks leuker dan een camper. Want uh, ja, je zet hem neer waar je zin hebt en... Uh, ja. Als het je niet bevalt, ga je weer gewoon eventjes ergens anders. Naartoe. En rij je dan meestal hetzelfde traject naar Spanje nee, toe? Of, uh, nee, nee? We, we rommelen maar wat. <laughs> <laughs> maar nu vliegen we dan uh, naar Spanje en rijden terug. En dan kijken we gewoon waar het leuk is. Ja, het komende seizoen. Uh, oh ja, want dit was het begin nog maar. Nou, dan heb ik eventjes een paar maanden vrij. Dan hoop ik te gaan schilderen. Als mijn atelier niet net een, uh, een uh, funderingsonderzoek uh, nodig heeft. Maar goed, oké. Okay, ik, ik hoop dat het lukt. En dan begin ik uh, zo'n beetje eind maart weer te repeteren. Oh, dat is een hele lange tijd. Ja, dat is een hele dus. lange tijd. Maar dan kan ik eindelijk eens rustig schilderen. Want ja. ik, ik word daar steeds eigenlijk vanaf gehouden En dat wil ik toch doen. Hmm. En uh, dan in eind maart uh, beginnen we te repeteren voor uh, met de assistenten. Uh, en je begrijpt wel welke assistenten dat is. Van dokter uh, van de ploeg. <laughs> ja, daar <laughs> is hij weer. Van de ploeg. En uh, ja, dat is een uh, soort uh, spin-up van zeg ze aan. Maar met de jonge gardes, zeg maar. Uh, Hans Cornelis de Kiki Klasse. En uh, zij hebben de praktijk overgenomen... Dat wordt een toneelstuk, hè? Dat wordt een toneelstuk. En daar gaan we eerst een kleine periode try-outen tot de grote vakantie. Want dan wordt het alweer grote vakantie. En dan uh, daarna een hele tournee door Nederland. En dan, uh, nou, uh, beleven en welzijn, moet ik zeggen. Want het is nog zo ver weg. Ja, dus Dat... opnieuw Mien dobbelsteen. Ja. En maar ja, toch wel weer een beetje in een andere versie. En ja? het staat een beetje op zich. Het is niet uh, in het decor van, uh, van eens A, wat we de vorige keer dus wel hebben gedaan. Want dat heeft verschrikkelijk veel succes gehad. Ja. Maar ook door het feest de herkenning natuurlijk. En daar hebben we het nu een beetje weer van losgetrokken. En uh, Giem van Houw en die dus die A heeft geschreven, die schrijft het nu ook. En uh, die heeft vreselijk leuke ideeën. Ja, het, wordt, het wordt een, een thriller-comedy. Ja, dat ja. moet ik me daarbij voorstellen. Ik heb er nog niks van gelezen. Ook dat thriller met zeggen A kan ik niet helemaal Ja, lagen. maar moet je. De vorige keer. Toen ik het script las, toen stond daar een bolletje slikker. Ik dacht, nou, dit kan echt niet. Ja. Je kan echt niet in een comedy een bolletje slikker opvoeren. Want het is raar. Dat, dat, zijn, dat zijn verschrikkelijk wanhopige mensen... die vreselijke dingen doen omdat ze geen geld hebben. En, en uit, uit wanhoop, zeg ja. maar. Hè? Zo stel ik het me voor, althans. En uh, dan ga je dat toch niet... Uh, in een comedy verwerken. Nou, het, het was zo verschrikkelijk leuk. Want uh, de zoon nam een bolletje slikken mee naar huis. En uh, iedereen reageerde er anders op. De, de artsen dachten: dit moet geopereerd worden. Maar we worden. Uh, Natuurlijk verschrikkelijk bekeurd als we dat uh, verzwijgen en stiekem doen. En Mien Doelsteen was natuurlijk in alle staten, want er was een misdadiger in huis. En uh, ja, die jongen die zat natuurlijk met die bolletjes in zijn lijf. En iedereen houdt ook iets van. Hij moet ze uitpoepen. <lacht> <Ja>. <lacht> nou, dit was een heel grappige gegeven. Dus ja, dus zie je. Dat is dan toch ook, ook weer leuk te verwerken. Ja. Maar goed, het is nu achter de rug. Ja, we zijn, er komt nu iets anders. Zijn, na die eerste serie zeggen ze, ah, dat is, uh, nou, het was begin jaren ja. tachtig. Uh, heeft Mien zich ontwikkeld in die tijd? Absoluut, ja. ja. Ze is uh, wel met de tijd meegegroeid. Maar als je de damesbladen neemt, de Marguerite en de Libellen, mm -hmm. die zijn ook meegegroeid. Dus zoiets is het. Die ja. zal ze wel lezen. Want hoe is Mien, uh, Mien nu? Um, uh, ze is uh, wel toleranter geworden. Hm. Ze is toch even nieuwsgierig natuurlijk en ze reageert nog net als alle Hollanders. Maar, uh, nou, niet allemaal, maar ja. een groot <laughs> wat, deel. Ze is wat extra vetter, hè? Wel. Uh, ja, ze, ze, ze, ze, uh, uh, ze is erg waarend ook wel en zo. Maar op een grappige manier. Hm. Het is uh, een, een aardig mens. Mien lijkt me ook wel iemand die bang is voor moslims. Ja natuurlijk. ja, natuurlijk. En dat komt hier in het nieuwe ook wel voor. Oh. En ik ben heel benieuwd hoe dat verwerkt wordt. Ja. Het is wel grappig, want Nederlanders zijn natuurlijk soms heel stom bezig. Ja? Dat vind ik wel. Ja, Om, sta niet open gezicht? meer. Nee. nee. Hm. En het is angst, hè? En angst is nooit goed. Ja, hoe merk je dat? Hoe ik dat merk? Ja, dat, dat we minder. Nou, open staan. je hoeft maar in een taxi te zitten en uh, je hoort mensen mopperen en uh, dan denk ik ja. Hoezo heb je dat er zelf uh, beleefd of zo? Ja. Maar de, het wordt overgenomen. Ja. Maar goed, het is ook de, de kranten en de, en de televisie en alles. Iedereen wordt bang gemaakt. Ja. Is dat ook een en, inspiratiebron voor je? Voor mij niet. Voor min? Nou ja... Als je rol van ik, doet. ik speel wat, wat er geschreven is. Ja. En het mm. wordt wel verwerkt, omdat uh, dat heeft Griemen altijd gedaan. Vroeger in de uh, gewone zeggen, Aas, daar was ook uh, uh, Greenpeace in, en een bommoeder. En uh, alle dingen die in het leven voorkwamen. Die werden behandeld. En ja, dat is nu dan eigenlijk ook een beetje zo. Ja. Wordt wel eens zat een dobbelsteen. Je pakt het nu weer op eigenlijk. Nou, ja, er maar zit een hele een grote periode. Volgen, ja, maar we hebben tien jaar er niets mee gedaan. Mm -hmm. En toen gingen we het in theater doen. Ja. En we hadden zelf het gevoel jongens zeggen, komt er nog wel iemand? En zal het nog wel leuk zijn? Maar het was echt fantastisch. Het was, mensen hadden zo'n lol. En dat is zo heerlijk. Hè? Als je zo'n hele zaal zo lekker hoort lachen, dan denk ik, nou, het is niet voor niks dat ik uh, vijf uur in de bus zit om hier te komen. Ja. <laughs> Want dat is vreselijk, die, die files en zo. Dat wil ik eigenlijk helemaal niet meer. Nee, toch is er een tijd geweest, uh, toen de tv-serie liep... dat uh, Mien echt, nou die, die populariteit was, echt, liep echt, rees echt de pan uit. Ja. Ik kan me voorstellen dat je dan uh, op straat loopt... en dat je helemaal gek wordt van het gemien ja. de hele dag. Nou, hey, nee. weet je, ik woon in Amsterdam. En uh, Amsterdammers zijn heel, uh, heel uh, leuk daarmee. Die kennen me dan gewoon en roepen, hallo Kaart. En hé, uh, hey, het was weer zo. En dan steken dus ze hun duim op. En uh, ja, verder niks. Nee. Aardig. Nee. Ik ik nooit heb last gehad, gehad van opdringerige toestanden? Natuurlijk ja, wel. Ik heb winkelopeningen gedaan. <laughs> en uh, dan moest ja, ik. Dat vraag ik, je er ook om. Dan toch, moest als ik als uitgetild worden, weet je wel. Dan zaten mijn benen tussen de mensen vast. En rukten ze rukten me mijn kant op. Omdat dan de duren anders uh, in elkaar zouden vallen. Van de druk van de mensen en zo. Ja, dit. Ja, maar het is ook wel leuk als je dat meegemaakt hebt achteraf. Ja. denk je, nou, ja, dat is toch wel leuk. Ja. Ik wil even naar het schilderen, want dat is een, een grote passie. Er was op een gegeven moment zo'n zo zo golf van bekende Nederlanders die gingen schilderen. Ja. Uh, Ria Valk. Uh, ja. Ja. Nou, nog wel hoor. Ja. Die zijn gewoon rustig bezig. Zit jij ook in die huis? Uh, nee, ik, het, het vreselijke is dat ik uh, dat wel zou willen... Maar uh, ik word steeds weer gevraagd voor iets wat ik leuk vind en dan ga ja. ik weer spelen. Ja, waarom ook niet dan, we nog ja, van, hè? Zo is het ook, ja. want het spelen is ook heel erg leuk en. Vooral nu het schaap, daar ben ik echt zo blij dat ik erin zit. Ik vind het zo verschrikkelijk leuk. Nou ja, dan wacht ik wel weer even en dan uh, even uitrusten. En dan hoop ik echt die periode uh, goed te kunnen werken. Dat ik weer op gang kom. Want met schilderen is het zo, tenminste de manier waarop ik schilder. Ik zet niet een bloemenvaas voor mijn neus en ga dat naschilderen. Er moet iets van binnen uitkomen. En dan moet je eerst van binnen rustig zijn. moet je, moet je uh, ja... Voor openstaan, zeg maar. En dat duurt even. Je moet een ja. beetje rondklooien in je atelier. Ja. En uh, nou ja, dat gaat dus gebeuren. En hoe ziet zo'n schilderij eruit, van Cari uh, Vrij kleurig. Het liefst uh, olieverf. Uh, maar daar moet je ook de tijd voor hebben. Want het ja. moet drogen. En daar uh, uh, doe je langere tijd over. Maar vooral veel kleur... En ja. hopelijk goede evenwichten erin. En, en is het abstract werk? Of ja, is het, het is vrij abstract. Maar toch wel met een idee. Soms opeens iets heel realistischer in. Eh, waardoor de mensen toch een soort aanzetje krijgen... om een bepaalde kant uit te denken. Dat doe ik soms niet eens expres. Maar eh, het, het leuke is wel dat als ik een bepaald gevoel... in een de schilderij denk te leggen... dat het er dan, als ik een tentoonstelling heb... dan hoor ik de mensen praten en dan denk ik... Ah, goed, komt aan. Ja, Wat, wat is een inspiratiebron voor je? Van alles wat ik, wat, ik, wat ik zie, wat ik hoor, hm. uh, dat verwerk ik. En dan merk ik soms niet eens dat ik kleuren kies of uh, vormen kies die bij dat gevoel horen. Dat, hm. dat merk ik later pas. En dat is me goed ook, want als je het vooropgezet doet, dan is het ook weer niet goed. Nee. En leveren die dingen ook nog geld op? Uh, nou, uh, nou. <laughs> ik heb dus heel het lang niets gedaan, Spanje. maar een poosje geleden uh, heb ik wel... Een uh, poosje geleden, het is alweer een hele tijd geleden... heb ik wel uh, verschillende exposities achter elkaar gehouden. En daar werd wel verkocht. En het leuke is dat ik in Wat Spanje, doet een caritefse? Wat <laughs> doet een caritefse? Nou, tussen de... Wacht even hoor. Er was toen nog geen guldens tussen Carinaga... Zeg maar tussen de 500 en de, en de 2000-3000 hangt van de maat en van de ja. tijd af dat ik eraan gewerkt heb enzovoort. Ja, ja. mooi. Ja. Um, hoe zit het met de verhouding? schilder acteren? Waar, waar ligt je passie? Dat schilderen komt er maar niet van. Nee, dat is uh, wel treurig natuurlijk. Je maar je zou uh, zeggen, als je nou schilderen. als je, nou schilderen, ja, als dat je echt zo je nodig is, dan moet je alles af. Dan doe er. je dat gewoon. Ja, dat is ook zo. Dus. Maar ik vind het spelen ook weer erg leuk ja. en. Uh, ja, nou dan doe ik dat maar. Dat klinkt als iemand ik weet het hier... ook niet precies wat dat... er dan gebeurt. Dat klinkt als iemand die het een beetje moeilijk vindt om nee te zeggen. Ja, dat is ook wel zo. Ja? Dat is ook wel zo. Maar ik vind wel dat als ik nou die aankomende uh, assistent heb gedaan, dat het dan maar eens een keertje afgelopen moet zijn hoor. Hmm. Maar ja, goed, dat heb ik wel eens eerder gezegd. Ik heb op mijn bureau <laughs> heb ik een, uh, een briefje liggen, de afspraak met mijn man, dat we in 1998 met pensioen zouden gaan. Oeps. Nou, uh, hij is ook nog druk bezig en ik ook nog. Wat duske. doet hij? Ja, hij is uh, een van de zonen van Bepinooi. Uh -huh, en, van het Volkstoneel, uh, hè? Ja, en zij hadden natuurlijk zalen. Ruimtes waarin gerepeteerd werd toen het volkstoneel bestond. En die zijn ze laten gaan verhuren voor ook bijvoorbeeld een opleiding, um, opleiding theater. In Amsterdam ook. Dus uh, ja, die zalen worden verhuurd, uh, er is een barretje bij. En, uh, hij baat Hij dat vindt uit. dat erg leuk. Ja, ja, ja. We gaan even naar Billy Holiday. Dat is ook oh, een. Oh, uh, leuk. Ja. Een heldin ook? Wat zeg je? Ook een heldin? Ja. Van je? Ik heb geen heldine. Nee? <laughs> nee, ik vind iets mooi gewoon. Hm, ja. Niet om een speciale reden, gewoon mooi. Ja, gewoon mooi, lekker, ja. Oké, okay, getting some fun out of life. When we want to love, we love. When we want to kiss, we kiss. With a little panty, we're getting. Some fun out of life. When we want to work, we work. When we want to play, we play. In a happy setting, we're getting some fun out of life. Maybe we do. Billy Holiday. Uh, werd die thuis gedraaid, Carrie, vroeger? Nou, uh, meer serfon en zo. En uh, de jazz Messengers. die heb ik nog geen concertgebouw gezien in de tijd, heel lang geleden. Ja, ik, ik ben wel een jazzfan, maar ik ben zo'n rommelig mens, joh. Maar het bent... is nooit precies dit of precies dat. Nee, maar ben je er ook mee opgegroeid? Uh, niet zozeer, nee. Nee, nee, nee. Hm. nee meer uh, de klassieke muziek. Ik mijn wil... moeder was pianiste ja. en uh, mijn vader speelde saxofoon en fluit. En uh, er werd dus wel uh, muziek gemaakt bij ons thuis. Maar het was toch meestal een beetje klassiek. Hm. Je bent enig kind, hè? Ja. ja. Ik wil even met je terug naar dat je twaalf, dertien jaar was. We staan voor jouw uh, ouderlijk huis. We Wat... staan voor mijn ouderlijk huis. Wat zien we? We zien dat al het houtwerk knalgeel geschilderd is. Oh, dat is vrij uh, <laughs> En uh, mijn vader staat op een ladder en een man vraagt aan hem... Nou, Tafse, wat maak je nou? <laughs> wat flink jij nou? Je schildert je huis helemaal geel, zat hij. Oh, wat jammer. Ik ben vergeten jou te vragen welke kleur je wilde. Maar hij vond het gewoon hartstikke mooi. En het kon hem niks schelen. Of een ander daar iets uh, over te zeggen had. Hmm. Hij deed gewoon knalgeel. Ja. En zo ben ik ook een beetje. Ik, uh, ja, ik hou van harde kleuren van, van... Hard, maar mooi. Vol. Het voelt een beetje knallen. Ja, ja. Ja. Wat, wat was je voor kind? Een beetje truttig kind, vind ik zelf. Um, natuurlijk ook omdat ik met wat oudere ouders opgroeide. Ik had heel erg lang blond haar. Lange, trutige vlechten die uh, een beetje zo langs mijn hoofd hingen. <laughs> maar als ik nou mensen tegenkom uh, van heel vroeger... die bij me in de klas hebben gezeten, die zeggen... oh, je was vroeger al zo bij de hand en dan zei je dit en dan zei je dat. Dan denk ik, is helemaal niet zo, joh. Het is omdat je later mij op de radio of op de televisie hebt gezien. En dan denk je maar dat ik zo bij de hand was. Maar was ik helemaal niet. Nee? nee je, denk het teruggetrokken kind misschien? Ja, nou ja. Eigenlijk denk ik wel. En ik ging... Uh, ik woonde in Amsterdam-Noord ja. en ik ging naar Zuid op school. Dus dat was uh, voor een kind vanaf de derde klas lagere school. met ben je dan? Acht of zo. Dan is dat toch wel een, uh, een hele onderneming. Uh, er gingen meer kinderen uit Nieuwendam gingen naar die school. Want het was een uh, vrije school met het uh, systeem Rudolf Steiner. En uh, ja, je was heel lang onderweg. Dat was vrij bijzonder voor die tijd, een vrije school of niet? Uh, ja, ze zeggen. noemden dat de Geert School. Het was de Geert Grote School. Maar de Geert school, zei ze omdat... Ja, we hadden niet zo'n zo uh, vaste... Uh, ja, het, het ging niet zoals op, op de gewone lagere school, laten we zo maar zeggen. Nee. Er werd geschilderd. Er werd gezongen. Er werd uritmie gedaan. Het was een bewegingsvorm die uh, men niet kende. En... Uh, ja, dat was toch wel heel bijzonder. We hadden periodes, uh, bijvoorbeeld uh, een periode van, nou wat zal het zijn, een maand of drie weken of langer misschien wel. Dat we uh, wa met waterverf schilderden. Hm. S morgens van negen of half negen tot elf of zo. En daarna kwamen dan lessen Frans, Duits, Engels. Ja. Uh, er werd ook nog wat geleerd, echt. Ja, ja, moest wel. Maar ze hadden het ook wel moeilijk. Want het was uh, nog niet zo heel erg lang in Amsterdam althans. In Den Haag was al langer een school daarvan. En uh, ze konden heel moeilijk leraren krijgen... die dan uh, dat konden onderwijzen natuurlijk... Dat, en ze hadden geen geld om, om ze te betalen. Dus het was allemaal een beetje hoor. We hadden ook heel, heel vaak dat een les niet doorging of zoiets. Ja. Maar de bedoeling was verschrikkelijk goed. En ik ben ontzettend blij dat ik daar op school gezeten heb. En wat, he, ja, wat heeft dat gedaan met dat iets wat truttige ja. meisje? Ja, ik weet het niet. Ik, ik denk dat uh, mijn, uh, mijn, mijn spiritualiteitgevoel of zo daar wel door gegroeid is. Ja. Zoiets. Maar ik had natuurlijk ook wel zulke ouders. Mijn moeder vooral, die uh, was een heel gevoelig mens. En uh, stond toch wel gewoon in de wereld. Maar ja, ik vond het wel goede, lekkere ouders die uh, over alles nadachten ook. Op een goede manier, op een persoonlijke manier. Niet, niet achter de grote hoop aanliepen. Ja. Goede, lekkere ouders, maar ze waren wat minder enthousiast over jouw... Uh... Over uh, mijn carrière. Over oh, je carrière, <laughs> ja. ja. Waarom nou, was dat mijn, dan? Nou, zo, mijn vader die uh, zei. Uh, uh, ja, ik wilde graag naar de kunstnijverheidsschool. Ik wilde tekenen, schilderen toen al. En uh, mijn vader die zei. nou kunst is mooi, maar niet voor je beroep, dat moet je niet doen. Maar hij was 51 toen ik geboren werd. En het was natuurlijk toch... hij, hij kende niet zozeer uh, de sociale uh, voorzieningen die later gekomen zijn. en Waardoor je dan toch wel een WW of een ja. uitkering of iets zou In kunnen krijgen. Als helemaal... Ja. ja, dat je nog een beetje... Uh, dat je niet verhongeren hoeft op een zolderkamertje. Maar ja, oké, okay, ik uh, was een braaf kind. Dus ik uh, ging naar de kweekschool, naar de Geert Grote School... En ik heb uh, vijf jaar geleerd om uh, uh, kleuteronderwijsres te worden. En uh, A en B uh, diploma te halen. Ik kan een school beginnen als het moet. Maar ik denk niet dat het ervan komt meer. <laughs> Bovendien, ze willen me niet meer, denk ik. Nou, dat is Nou, ook het zou wel verouderd zijn. Er schijnt goed, toch wel een okay. gebrek aan te zijn, volgens mij. Ja? Ja, volgens mij wel. Um, hebben je ouders veel meegekregen van jouw carrière? Nou, mijn vader wilde er niets van weten. Oh, nee. Dus... Um, ik denk dat hij stiekem wel oplette, maar uh, hij uh, had het er nooit over. Vond je dat? Dat vind je niet leuk? Ja, nou, een kind ik, wil zich bewijzen naar zijn ja, ouders toch? Kijk ja. eens wat ik kan. Nou, ik had meer contact met mijn moeder daarover. Die in de eerste tijd absoluut niet begreep wat ik nou toch wilde. Want uh, ze deed haar uiterste best om het te snappen. Maar ze, ze had iets van: kind, uh, waarom nou toch allemaal? Waarom moet je dit allemaal doen? En uh, mijn vader, die riep bijvoorbeeld: als ik naar balletlessen ging toen ik nog thuis woonde, zegt hij: Ja, joh, blijf toch thuis. Blijf lekker bij je vader. Kom, uh, blijf lekker thuis. Maar dat was meer omdat hij dacht: Ach, wat moet het kind nou die kant op? Hè? Mm -hmm. Maar goed, het groeide steeds maar verder. Ik had steeds meer balletlessen. En op een gegeven moment heb ik gewoon mijn baan opgezegd. En ben ik gaan dansen. Ja. En dat ging allemaal vanzelf. Getuigd ook wel een beetje van de sterke wil. Zo jong al? Ja, euh, intuïtie. Wil ik... Ja. ik weet niet. Ja, waarschijnlijk wel stelke, sterke wil ook. Maar ook een soort van intuïtie, dat moet ik doen. Ja. En het ging gewoon allemaal als het ware vanzelf. Ja. Ondanks die uh, niet zo enthousiaste vader die ook ja. niet echt stimulerend werkte. Ja. Dat, lijkt me heel, dat lijkt me heel naar. En mijn Want, moeder... die Je knecht. wordt niet gesteund dan? Nee, ik word niet gesteund. Maar heel raar, ik, uh, ik had het eigenlijk ook niet zo erg nodig, denk ik. Ik had verder best contact met ze. In het begin was alles vreselijk. Je hebt zo'n puberteit. Of het was eigenlijk bij mij wat later waarschijnlijk. Uh, plotseling uh, vond ik het nodig om te gaan trouwen. En, uh, en een kind te krijgen. En uh, het ging allemaal veel te hard voor mijn ouders. En mijn moeder die dacht, oh hemel, wat gebeurt er? En uh, mijn vader die verzette zich hevig daartegen. Hmm. Heeft maar het er misschien daarna... juist mee te maken dat je, uh, uh, nou ja, wat we dan ik... een beetje wild leven ging leiden, misschien? Het kan Omdat wel. een vader uh, zo ja. een beetje Nou, in vraag maar de psychiater, leiden. ik weet het niet hoor. <laughs> nou, <we> dat vooral <laughs> niet doen, niet uh, psychologiseren. Nee, ja goed, je denkt wel eens terug natuurlijk, maar je weet het toch niet helemaal nee. precies. Het gebeurde gewoon en ik was er vast van overtuigd dat ik, uh, dat ik goed aan de gang was. Ja. En ik had toch een, een, een degelijke basis, waardoor het altijd wel goed kwam. Ik, ik koos wel goed. Dus, uh, nou ja, goed, je ziet wat van gekomen is. Ik loop nog steeds rond en ja. uh, bevalt me nog steeds. Dan zijn we inderdaad, uh, we noemden ze al even, uh, die wilde jaren. Uh, dat is ook de tijd van Blue Movie, hè? Ja, beetje. maar die heb ik niet zelf uitgekozen, hoor. Ik, ik was gewoon aan het werk en ik werd ja. opgebeld door de, uh, Pim... Uh, de La Parra en, en uh, Wim Verstappen. Ja. En die vroegen of ik in een film wilde spelen. Nou, denk er omdat ik dat wilde. Want het was, ik had nog nooit in een film gespeeld. Dus dat wilde ik wel. Ze zeiden ze, het is wel een beetje pikant hoor. Ze ik, nou ja, en zo so wordt. Wat ja, vonden je ouders ervan? Dat je daarin zat? Dat vroeg ik ze niet. Hebben <laughs> nee, nee, ze die film niet. wel gezien of niet? Uh, nee, ik denk het niet. Nee. Nee. nee, nee. Nee, maar ik was toen al uit huis. Ik... Uh, ik denk dat ik al een dochter had. Ja, al lang. Ja. Was, was, uh, mijn dochter is geboren in 61. En het was toen 69, zo'n beetje. Ja. Dus ja. Uh, nee, ik, ik was heel zelfstandig. En, ja, ik koos gewoon. Ik, ik deed dat. Ik zag er goed uit. Dus dat maakte het uit dat ik bloot moest? Ja, daar zat je niet mee. Nee. Nee. Nee. nee. Misschien de omgeving meer dan jezelf. Ja, anders. later, weet je. Ja, ja, dat want, krijg je dan, nee. want het duurt even voor zo'n film uitkomt. En uh, ja, toen woonde ik inmiddels alweer met de man waar ik nu mee ben nog steeds. En uh, ja, vrienden die daar naar hem toe kwamen van nou, die vrouw van jou weet je wel. Nou, dat was eigenlijk ontzettend vervelend. En, en later zelfs ook, dat, want hij is, nu, hij is nu pas nog op, uh, op uh, video uitgebracht. Hoe heet het Op dvd, uh, DVD ja. uitgebracht. Ja, als je dus, het ook nu ziet, hoe kijk je er dan naar? Wat? Heb je hem teruggezien nog, later? Ik heb hem nog een tijdje geleden, uh, ja, heel kort geleden heb ik hem nog gezien. Nou, hoe was dat? En toen dacht ik, zo, nou, leuk. <laughs> ik zag er goed uit. Ja. ja. En die seks, dat viel eigenlijk dat wel Dat valt hè? toch vreselijk mee. Een beetje gevrijd was, meer was het niet, toch? Het was het, uh, voor vroeger was het, uh, hè, voor in die tijd was het, oh, zeg rode je oortjes. Maar nu, hmm. nou... Nah. Je ziet wel erger dingen, denk ik. Ja. Dus dat is helemaal geen punt meer. En dan denk je, ja, waar liggen nou die grenzen? En waar maakt iedereen zich druk over? Waar maak je je nu druk over? Wat misschien tien jaar later ook weer anders is. Ja, dat is het moeilijke natuurlijk. Maar en Hugo metsers, hoe was dat? Dat wil ik toch even weten. Hugo, <laughs> Nou, gezellig uh, koffie drinken. En <laughs> verder niks. Ja. Nooit ja. spijt van gehad ook, van bloemhof. Nou, nee, ik heb geen Misschien spijt... door het gedoe daarna. Ja, het gedoe was ontzettend vervelend. Dus voor de omgeving, voor uh, ook dat, dat tegen mijn kinderen dingen werden gezegd... waar ze niks van begrepen. Uh, ja, dat is vervelend. Dat is een vervelend. Dus wie zijn er nou vervelend of, of fout bezig? De buitenstaanders die dan tegen jouw kinderen... Uh, naar de dingen gaan zeggen, of tegen je man. Mm -hmm. Uh, maar zelf doe je het met gewoon blanco prima. Ja, en dan kwamen de kinderen uit school en waren ze daarmee gepest of zo, zoiets? Ja, zoiets. Uh -huh. Even hoor, maar. Uh -huh. Ja, wat doe je dan als moeder? Niet heel lang. De Ajo laat ze kletsen. <laughs> oh, ja, ben je er ook weer vanaf. Um, nou ja, een beetje uitleggen misschien. Ja, ja. Um, die, die wilde jaren, die, die noem ik nu wel steeds, maar wat was dat dan voor periode? Ja, maar heb je dat gelezen? Mag ik je dat vragen? Nou ja, je krijgt zo'n knipselmapje en dan staat er oh, ja. zo uh, nou. de wilde jaren. Ja, maar dat zijn de journalisten ja. die uh, zelf zo truttig zijn... dat ze vinden dat jij beeld bent. <laughs> ja, ja. <laughs> Want, uh, het viel wel mee. Ja, het viel best mee. Tuurlijk ja. ik ging uit in de stad en ik, uh, en ik uh, hield van, van feesten en, uh, en van reizen... en van doen waar ik, wat er in me opkwam. Maar dat wil niet zeggen dat je dan uh, zo verschrikkelijk woest bent, hmm. blijkt me niet. Ik ging liefst naar Spanje, Daar deed nog niemand. Nou, ik heb er geen spijt van gehad, want uh, ten eerste ben ik altijd aan Spanje blijven hangen. Maar, maar ook uh, wat je toen beleven kon, uh, het was ook niet zo gevaarlijk als nu. Ja. En het was fantastisch. Ik zag namelijk, uh, nog even op dat knipselmapje terugkomend, uh, ja. een rus met één been voorbij komen. Nee, ik was geen Rus. Ik was 18 en uh, mijn vader en moeder die waren een beetje aan de rode kant. En uh, die waren erg geïnteresseerd. Die hadden ook de waarheid thuis en zo. En uh, toen was er een uh, jeugdfestival in Rusland. Ja. In, het, in het communistische Rusland. En ik hield van reizen en ik wist dat daar allemaal jeugd naartoe ging. Want het was een jeugdfestival. En uh, dus heb ik me opgegeven. Dus ben ik daar naartoe gegaan. En daar heb ik toen een kunstschilder. Daar Heb je het weer. Dat is dan iemand die je interesseert. Omdat hij schilderde. En uh, hij was uh, 33 geloof ik. En ik was 18 hoor. En, uh, fantastische man. Maar die was als kind uh, in de oorlog gestuurd. Als, als 14-jarige, 13-14-jarige. En die miste wat vingers en die miste een been. Ja, heel treurig. Uh, Geschiedenis, hè? M maar het maakte voor mij niks uit, want ik vond hem fantastisch mens en hij schilderde heel mooi. En nou, ik heb nog later ook een tijd contact met hem gehad en ik ontmoette hem daar dus op het festival. Hm. En dat contact is er nu niet meer? Hij is dood. Oh jee. Hm. Want ik heb hem heel lang, toen uh, ben ik hem een beetje uit de oog verloren, ik aan het werk en uh, hij verhuizen en zo. En toen ging die muur weg en uh, toen ben ik zelf ook nog gaan zoeken. Want ik was daar met. Uh, uh, het bericht kwam, de muur uh, wordt omver gegooid. En ja. toen ben ik met mijn kinderen naartoe gegaan, want ik vond dat ze het zien moesten. Hebben we stukjes van de muur gebikt? Die hebben we nog in een schoenendoos. <laughs> uh -huh. En. Uh, toen ben ik ook even de Oost-Berlijn ingereden, het adres waar hij gewoond had. Maar het was allemaal verlaten en rot en zo. En toen heb ik later um, uh, geïnformeerd nog en toen bleek dat hij gestorven was. Hij had ontzettend veel last van die amputatie. Was slecht gedaan, waarschijnlijk ook of zo. Ja. Want ze hadden daar in Oost-Duitsland niet zo veel uh, goede spullen daarvoor misschien. Ja. Ik, uh, ik zit steeds maar over die wilde jaren. Um, <laughs> een beeld uh, veroorzaakt of gecreëerd uh, mede door journalisten. Klopt het beeld dat mensen van jou hebben? Nou, ja. Ik denk dat uh, alles een beetje waar is. Uh, ja. Neem de roddelbladen. Ik denk dat alles wat over mensen geschreven wordt... altijd een klein beetje wel waar is. Want die kant stuur je... Op, door wat je doet. Maar het is soms zo verschrikkelijk overdreven. Hm. Want hoe denk je dat jij uh, gezien wordt? Uh, nou, bijvoorbeeld, ik speel uh, wat is het, 14 jaar lang speel ik dobbelsteen. Ja. Nou, dan denkt iedereen, je bent dat leuke, gezellige Amsterdamse werkster. Ja. Dus uh, er zijn zelfs mensen uit het vak die denken, nou, vraag het maar niet daar en daar voor die rol, want die vrouw die heeft niet de intelligentie dat ze, snapt waar het over gaat, weet je. Ja. Dat is eigenlijk ook een soort uh, mijn dobbelsteen-effect. Ja. De, vrouw, de vrouwelijk ja. zwiebertje-effect. Ja. Is, maar ja, dat, ver is andere... dat vervelend of niet? Nou, ik vind het een beetje stom. Maar tegelijkertijd denk ik, ja, het maakt mij eigenlijk verder niet uit. Nee. Want ik heb ieder jaar werk gehad. En ik heb eigenlijk te veel werk gehad, zodat ik niet aan de schilderen toe kwam. Dus waar klaag ik over? Ja, maar ook het werk dat je altijd wilt? En ik kan me voorstellen dat je ook wel eens uh, nou, wel eigenlijk... wat anders wil dan dat maar ja. volkse type. Ja, nou, ik heb ook wel andere dingen gespeeld. Ja. Ook wel andere dingen. En uh, vorig jaar bijvoorbeeld nog heb ik uh, champagne gespeeld. Maar de voorkomen ander iets was. Het was een, uh, een oude zangeres die afscheid nam. En die uh, haar kinderen, die ze tien jaar niet gezien had... terugvroeg op oudejaarsavond uh, om een beetje de boel gelijk te trekken. Kinderen waren weggedwaald. Zij was van de kinderen afgedwaald. Ze had nog een derde kind uit een ander huwelijk... Uh, waar ze mee leefde. En uh, Dat was uh, van Thomas Verbocht. Uh, verschrikkelijk uh, mooie schrijver. Hele lange, grote, lappen tekst. Maar heel mooie tekst. Maar dat is dan een beetje moeilijk. Omdat uh, de, de zalen vol zitten met toch mensen die niet heel erg goed uh, een vooraankondiging lezen... en denken, ha, Cardi, dat Daar wordt leuk, dat weer. wordt lachen. Ja. En dat is dan wel even moeilijk natuurlijk. En dat heb ik er zelf naar gemaakt door zo lang door te gaan met zo'n type. Maar aan de andere kant denk ik, ja, het is ook zo enig om mensen een plezier te doen. Ja. En zo'n jaar als, als nu met het champagne... nou, dat was wel even heel erg hard werken om dan toch die zaal te boeien en uh, ze mee te nemen in een hele andere sfeer. Maar dat was eigenlijk een hele trieste situatie... waar uh, kinderen hun moeder ontzettend veel te verwijten hadden. En uh, wat gebeurde daar... Daar stonden na afloop mensen huilend hun hart uit te storten. Ik had mijn moeder ook dat soort dingen moeten zeggen. En ik heb ook een rotjeugd gehad. En eh, nou, er kwam dus een hele andere kant van de mensen los. Ja. En dan denk je, ja, dan, dan is dat ook wel weer goed geweest. En dan ben je inderdaad helemaal vol van zijn stuk... En dan komen de recensies. Ik heb er een paar gelezen. Ja. Was een, vrij negatief allemaal, hè? Ja, nou, ten eerste is het natuurlijk altijd moeilijk om dan weer mij dat te zien doen. Ja. Maar afgezien daarvan... Ja, is dat uh, het? Komt erbij. Ook zij willen me zien, bij wijze van Ja, misschien in hun achterhoofd wel. Maar het was ook, uh, vind ik, niet helemaal klaar op de première. Hm. Het was zo'n ontzettend uh, bewerkelijk stuk. omdat Er gingen soms uh, drie A4'tjes uh, tekst voordat de ander begon te praten. En er was daar weer reactie op. En Dat is, ja, dat is gewoon heel moeilijk om dat zo in je lijf te verwerken... dat je dat speels gaat doen. En ik denk dat we daar nog niet helemaal klaar mee waren op de première. Nee. Dat denk ik. Hoe is het om uh, als je dan eindelijk eens iemand anders doet een heel andere rol speelt, je hebt natuurlijk wel meer gedaan... maar de, het publiek kent je daar nou eenmaal van. Uh, dan doe je dat, je steekt je nek uit en dan paf, krijg je dat. Ja, nou ja... Um, later heb ik beseft dat we inderdaad op die première niet klaar waren... en dat we er uh, pas toen we een tijdje aan het spelen waren... het was ook met Hans Cornelissen, die zat er ook in... Mm -hmm. uh, hebben we er nog wel eens over gesproken dat... Um, ja, wij dus alle twee gewend zijn in die 6 a sfeer te zitten. Ja. En dat het toch niet slecht is geweest om dat te doen. En vooral omdat we het overwonnen hebben. We hebben gewoon na die première nog heel erg hard gewerkt ja. aan teksten, aan ja. gevoelens. En hebben we toch die zalen geboeid. En het was voor een toneelstuk erg goed bezet. Want in de theaters komen de mensen niet zo gauw op toneelstukken af. Nee. Maar uh, het was erg goed bezet. En... We hebben toch van de theaterdirecties hele goede kritieken gehad. In de zin van dat ze ons graag terug hebben. Dat ze heel veel waardering hadden voor ons. En dat ze toch heel goede geluiden ook uit die zalen hebben gehoord. Van mensen die het gezien hebben. Ja. Dus en dat, ja. die, dat die zaal dan toch vol zit. Uh, heeft natuurlijk ook weer met jouw naam te maken. Ja, He, dat is maar weer ze kunnen ook weglopen. Ja. Want doen mensen ook. Ja, hoe, hoe is het om uh, na zo'n première en die uh, negatieve recensies. Om dan nog een, uh, het lijkt me heel moeilijk om je dan nog te motiveren. En dan ja, heb je keihard gewerkt maar in wil wel. En dan moet je nog. Als, en dan ben je eigenlijk afgebrand. Ja, maar je, je wil daar toch wel over winnen. En dat hebben we voor elkaar gekregen. Ja. En uh, we Hoe? hebben er geen slecht gevoel. Gewoon keihard aan werken. Die tekst steeds maar doen, doen, doen. Ja. Je, je doet het natuurlijk iedere avond. Je vindt dingen uit. Waardoor het wat luchtiger wordt. He? Je gaat er zelf makkelijker tegenover staan. Doordat het je makkelijker afgaat. En dan kun je ermee spelen. En dan wordt het gewoon voor, de, voor het publiek. Uh, ook aannemelijker en prettiger om te luisteren. En uh, ja, het is toch goed geweest om eens gewoon zoiets te doen. Ja, dat is gewoon ook het lullige van een premier. En natuurlijk is altijd het moment op. dat moet je altijd naartoe werken. En uh, nou ja, goed, uh, achter de rug, we gaan nou weer iets vrolijks doen. <laughs> Oké, okay. wij ook. Dream a little dream of me. Louis Armstrong en ha. Ella Gerald. Ja.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 Still craving your kiss How you crave my kiss Now I'm longing to linger till dawn, dear Just saying this Give me a little kiss Sweet dreams Till sunbeams find you Sweet dreams that leave all worry Behind you, but in your dreams, whatever they be, dream a little dream of me. Buzz, but, buzz, buzz, buzz, buzz, but, but, but, but, but, but, but, but, but, but, but, Yeah, I'm longin' to linger till done, dear. Just saying this. Sweet dreams, dreamin'. Till something's fine, you keep dreamin'. Gotta keep dreaming. Uh. whatever en Louis Armstrong waarom vind je het zo mooi Oh, ik vind het zo heerlijk. Die mensen zijn zo op elkaar ingesteld. Het gaat zo he helemaal vanzelf tegelijk. Alle kanten op, ja, zalen. Ja. We hadden het even uh, aan het begin van dit uur over spiritualiteit. Dat je uh, spiritueel uh, bezig bent ook. Wat, wat is dat voor jou, spiritualiteit? Nou, dat vind ik een noodzaak. Mensen zouden veel opener moeten staan voor... Uh, ja, dat, dat er meer om ze heen is dan uh, geld verdienen... Uh, nog een duurder huis en, uh, en oorlog en zo. Ja. Het uh, is, is zo jammer dat iedereen zich steeds meer in zichzelf opsluit eigenlijk. Ja. Wat is er dan meer? Nou, er is uh, over en weer een soort gevoel tussen mensen... wat, wat pas spreken kan als je openstaat voor elkaar. Ja. Je voelt het toch als, als iemand... Uh, nou, Neem nou bijvoorbeeld het wordt mooier weer... Het hoeft niet meteen dat snikken heet te zijn. Maar gewoon, het wordt mooier weer. Op straat openen de mensen zich. En kijken elkaar aan. Lachen ergens om en zo. En uh, ja, met het grijze weer dan, uh, zit alles dicht. Gaan we weer nou, op zoiets, zoiets is het eigenlijk in het leven ook. Uh, uh, flatgebouw waar mensen elkaar niet kennen. Uh, iedereen loopt zijn eigen gang. Denkt, oh god, zo meteen word ik aangevallen. Weet je wel, het wordt steeds angstiger, steeds dichter. en Dat vind ik ontzettend jammer. Ja. Is dat iets, iets wat jou ook echt zorgen baart? Ben je daar echt mee bezig? Nou, ik ben er niet zo mee bezig. Maar het komt wel steeds weer dat je denkt... Ach, kijk, nou, daar is het weer. Al die narigheid, al die, die, die bang... Die angst van mensen. Ja. Er zijn gewoon twee dingen, liefde en angst. En dat zijn tegenpolen. Tegen en, en die angst die wordt steeds maar aangewakkerd. En ja. de liefde minder. En wat is jouw bijdrage daaraan om, dat, om, dat, ja. om die angst tegen te gaan? Om mensen een goed gevoel te geven? Nou, ik denk dat het scheelt als ze eens lachen kunnen. Bijvoorbeeld op televisie, nou eerder weer. En dat ze naar mooie schilderijen kijken. En die schilderijen moet ik even maken. Maar dat ja. uh, lachen komt eerder wel. Dat ja. Ja, schaap wordt heel leuk, echt. Dan gaan we weer lachen. Wat is, wat is je grote talent? Als je nou één ding moet noemen van jezelf. Kijk, dat kan ik nou echt heel goed. Timen, misschien. In mijn vak. Uh, een grap op het juiste moment zeggen. Met de juiste toon. Bijvoorbeeld. Is dat ook het, het grootste streven? Mensen aan het lachen maken? Ik denk dat het allemaal niet zo bewust is. En er wordt voor mij geschreven. Ik, uh, ik schrijf niet zelf. Mm -hmm. Uh, ik word gevraagd, nee, ik ga iets spelen in, en ik ja. denk... Uh, oh, dat is leuk, uh, oh dat doe ik zo. En dan doe ik het en dan blijken ze erom te lachen. Dus blijk ik dat te kunnen. Mm -hmm. <laughs> maar is dat, is dat ook um, voor, voor jou het lekkerste als, als je de ja, zaal vermaakt? Ja, het is wel lekker, ja. Ja, ja dat voelt heel goed natuurlijk. Ik je hebt jezelf ook... krijg je heel veel energie terug uit een zaal als het... Uh, mm -hmm. Als, als ze zich openen en blij worden en lachen en uh, vrolijk naar huis gaan. Ook een, een stuk als de Jantjes, wat ik nog niet zo ja. lang geleden voor de vierde keer heb gespeeld. Ja, je dat, bent wel uh, honkvast, hè? Ja, nou, op een of andere manier kon ik me niet voorstellen dat die Jantjes zou gaan en dat ik er niet in zou zitten. Ja. Maar ik hoop niet dat ze het nou eerst weer gaan doen. Hoor, want, want dan uh, moet je weer een keer weer, jaar, Ja, nee, ja. maar nee. Ja. En, en uh, ik zit er ook even, zo'n programma als Op de Vloer, ik weet niet of je dat kent. Dat is een programma waarbij acteurs improviseren. Ja, is dat, dat, dat iets van jou? Weet ik niet. Nee? Misschien kan ik het wel, maar ik durf het niet. Nee, dat vind ik eng. Maar je kunt het wel. Misschien, okay. ja, ja, zou ik kunnen. Maar dan ben ik misschien zo geremd door, uh, door het gevoel dat ik het niet kan misschien. Dan, ja. dan komt er niks uit of zo. En zou je dan meteen uh, in Mien Dobbelsteen schieten? Nee, nee ik denk het niet. Ja. Nee. Maar nee, ik doe het gewoon niet eens. Terwijl je toch heel ervaren bent? Ja. Nou ja, ik heb, ik heb toch altijd wel. Um, ja, het gevoel dat ik niet genoeg weet, niet genoeg kan. Dat, dat, dat zit er ook een beetje bij. Maar uh, dat is aan, aan zich niet erg. Dat is een beetje dat onzekere meisje. Ja, van. misschien toch nog wel. En, maar. Ik heb om me heen gezien dat, dat uh, hele goede oude acteurs toch ook onzeker waren. Dus ze denk, ik, ja. nou misschien hoort het er wel een beetje bij. Dat, dat je nooit die, uh, die, die onzekerheid moet verlaten. Want uh, dat maakt ook dat je goed kijkt naar wat je doen moet. Ja. Is het zo misschien, ja het houdt je kritisch en scherp ook. Ja. ja. Is het ook misschien zo dat uh, juist mensen die op een podium gaan staan vaak onzeker zijn? Juist. Het zou wel eens kunnen ja. In ieder geval weet ik van heel veel collega's, ook zangers, dat ze echt. Uh, oh, als er weer een première ja, is. Zijn... De, waarom <laughs> moet ik dit doen? De ik ben van ziek. Brakend in de kleedkamer. Ja, ja, je bent ziek, lichamelijk ziek van angst. Ja. Dan denk je dat je toch gek bent die dat zo nodig moet. Waarom? Ja. Erkenning, hè? Ja, ja. ja ik Iidelheid. weet het niet. Of niet? Dat zit er zeker bij. Ja. Mm -hmm. Ja. Waarom ben jij ooit op een podium terechtgekomen? Want je bent begonnen als danseres eigenlijk. Ja, ik ben begonnen als danseres. Toen ben ik cabaret gaan doen. Toen kwam een musical bij. En, maar wat uh, is dat voor behoefte om op een podium te gaan staan? Het is lekker. Ik denk niet zozeer aan beroemd zijn. Heb ik nooit aan gedacht. Ik verbaas hm. me over jongelui uit, uit idols of dat soort programma's... die daar roepen ik wil beroemd worden. denk hè? Huh? Uh, vraag je ook af of dingen leuk zijn, of het lekker is om te werken. Je moet een baan hebben, je moet, gaan, je, moet je geld verdienen. En uh, nou, dan graag op een leuke manier. Dat heb ik mijn kinderen ook altijd gezegd, zorg ja. dat je leuk werk hebt. Dat, dat je... doen ze? <laughs> uh, Zit ze nou, ook in het vak? De jongste werkt in het theater, inderdaad. Die is uh, belichter en, uh, en, en uh, geluidstechnicus. Uh, eerste man met een gezelschap. En... Uh, uh, de oudste van de twee jongens is editor, dus die uh, monteert uh, uh, kleine films. Mm -hmm. En mijn dochter is drogist. <laughs> Dat is natuurlijk hey. wel iets heel anders, ja. ja. ja. Maar die is ook van, die is een stuk ouder, toch? Ja, die, die is een stuk ouder en die heeft uh, zich een beetje eigenlijk uh, weggedraaid van de, van de kunst. Maar uh, ja, ze is er niet wars van. Maar uh, ze is gewoon drogist geworden, omdat het te interesseren. Ja. We zijn al bijna aan het einde van dit uur. Het vliegt voorbij. Snel. Straks weer in de taxi, hè, naar de opnames van Het Schaap. Ja, we moeten weer de lezing van de laatste twee delen. Hm. En dan uh, morgen inzingen, de liedjes. Ja, leuk. Hoe ja. hoop je dat je toekomst eruit ziet? Ooit toch alleen maar schilderen? Um, nou, als ik het af kan wisselen... met af en toe uh, bijvoorbeeld televisie doen zoals dit... Mm -hmm. Vooral dat filmische werk. Dat vind ik ontzettend leuk. En dan uh, af en toe rust. Well, dan heb ik toch een leuke oude dag. of niet ja. En misschien ooit toch nog een keer mijn dubbelsteen Nou ja, dat doe ik nu al. Ja, maar. He, eerdaags Als je en... ooit in een bejaarderthuis zit. <laughs> Hou op <wel> voor. <laughs> Ach, dat willen de mensen toch gewoon. <laughs> nee, één keer nog. Eén keer nog. En dan klaar. basta. Okay. Cari Tefse, hartelijk dank voor je komst naar de studio. Bedankt. Ik wens u een heel fijn weekend. Dag. U hoorde Karl-Johan de Zwart in gesprek met Cari Tefse... in een aflevering van KRO's Dolce Vita, eerder uitgezonden in augustus 2006. We zijn inmiddels vijf jaar verder. Carrie is jarig vandaag, 73 jaar is ze geworden. Eerder dit jaar stond ze, na een carrière van 50 jaar, voor het laatst op het podium. Maar ze blijft volgens de berichten nog wel heerlijk klussen voor televisie en film. Onder meer in het opstapel staande vervolg op het Spaanse schaap van de KRO. Dit is Nachtvluchten op Radio 1. Onze programmering kunt u vinden op teletextpagina 331. En op onze site nachtvluchten.fm. Schrijven kunt u ons op het adres Max, ter retentie van Nachtvluchten, postbus 518 1200 AM Hilversum. U kunt natuurlijk ook mailen. U doet dat dan naar nachtvluchten.omroepmax.nl. Na het NOS-journaal van vijf uur is het tijd voor filosofische verrijking van niveau... met hoogleraar rechtsfilosofie Andreas Kinniging in een zomeraflevering van OBA Live. En straks in het laatste uur hebben we hier Renate van Drimmelen. Die komt live in onze studio. Tot straks.